En het wel met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad komt over een uur opnieuw in spoedvergadering bijeen... om zich te buigen over de situatie in Oekraïne. Groot-Brittannië heeft om de spoedvergadering gevraagd. Vanmiddag stemde de Russische Federatie Raad een soort Eerste Kamer in... met een verzoek van president Poetin om het leger in te zetten in Oekraïne. Gisteren kwam de VN-veiligheidsraad ook bijeen. Oekraïne beschuldigde Rusland toen van een illegale militaire interventie in het land. Moskou was zich van geen kwaad bewust. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten ...over de spanningen in Oekraïne. Robert Serri, adviseur van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon voor Oekraïne... ...probeerde vandaag vergeefs de krim binnen te komen. De Nederlander wilde voor Ban de situatie met eigen ogen bekijken... ...en oproepen tot kalmte. Serri reist nu terug naar Geneve om verslag uit te brengen aan Ban.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 Vorige week vond Katy Perry trouwens op 28 met die langsgenoteerde. Deze week zakt ze er wel 10 naar 38. 39 zometeen de eerste binnenkomer. Er zit wel een uh, Nederlands tintje aan. Nee, aan deze nog eigenlijk niet. Aan de volgende zit wel een Nederlands tintje. Nicky Romero heeft ooit met deze mannen ook gestaan. DJ Mac, top 100 staan ze op 23. We vinden ze straks op 39. Eerst nummer 40 dan Republic. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag.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 me wanna fly me feel alive.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 6.9. Zie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 I should do it again and again oh. Come <laughs> Tussen 3 en 5 de grootste hit van Europa, met short van Dam. I might be anyone, a long fool, out in the sun, your heart beat, solid gold I love you, you'll never know, when the daylight comes, you feel so. One, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know when the day.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 En nu zie je dus weer terug in de lijst. Calvin Harris samen met Alesso en Under Control op 33. 34 deze week John Legend. Made to Love in de 14e week zak hij 12 plaatsen naar beneden. Na 35 deze week John Newman en Cheating. 36 was nieuw binnen Shotgun, Yellow Claw en Rochelle. En vorige week kwam nieuw binnen Trevi McCoy en Jason Morris, Rough Water. Die kwamen toen binnen op 36. Nu omhoog naar 32 it hard to breathe whole side baby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 Don't be offended I'm just the cautious type To always be around To hold you down And never underlie Ew, Never let go of me <laughs> Never let go Receive it if it washes up at your feet, then open it and read it. So whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year. Three months apart, put on the same sphere, staring at the sun, inhaling the same air, this type of love we got.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 ...plaatsen we eens voor Traffy McCoy deze week op nummer 32. De One Republic County Stars deze week helemaal onderaan de lijst. In de 13 week zakken zij 9 plaatsen. 39 Headhunters, United Kids of the World. Katy Perry, Roar, de langsgenoteerde met 15 weken... ...zakt wel 10 plaatsen naar 38. De Saturdays Disco Love, 11 weken in lijst, 34. Vorige week 37 deze week. Yellow Claw en Rochelle, Shotgun Up, 36. 11 weken lijst John Newman, cheating 26 vorige week, deze week 35. And John Legend, Made to Love, de snelste zakker van deze week van 22 naar 34 in de 14e week. Calvin Harris, Alesso, Under Control, nieuw binnen op 33. Crash McCoy, Jason Mares, hoorde die op 32 in de tweede week met Warp Water. En op 31 vinden we de Eindhovense naar broertjes Sjoerd en Wouter Jansen. Sinds 2001 werken zij al samen en de loop der jaren is hun muziekstaal wel wat veranderd. Het begon met de techno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 something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 Op het einde van de muziek heeft hij de notie in deze van. Laten we de... nou eens kijken als we hem even vanaf een ander medium spelen wat hij dan doet. And the trumpets, they go And they playin' for you, girl And the trumpets, they go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 Trumpets they go.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 tell